I don't know what to do. What to do? I thought there was nothing wrong. Now.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 Up. That sexy music, so exciting! Yeah.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 De NAVO sluit niet uit dat dat is gelukt. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt. Het is de tweede aanval op een NAVO-basis in een paar dagen tijd. Woensdag was het kamp van de Amerikanen in Bagram in het oosten, doelwit van een aanslag. In Oeroeskan is een Nederlandse militair om het leven gekomen. Vier Nederlanders raakten gewond, van wie twee ernstig. Ook een Franse militair en een Afghaanse tol kwamen om het leven... De Franse militairen hadden de hulp van de Nederlanders ingeroepen... bij het onschadelijk maken van een bermbom in de Tangi vallei tussen Tarinkot en Derawood. Toen dat was gelukt, reed het hele konvooi op een andere bermbom. In Uruzgan zijn nu 24 Nederlandse militairen omgekomen. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Polen is opgelopen tot 12. Reddingswerkers hebben met helikopters en boten... honderden mensen uit overstromingsgebieden geëvacueerd. Polen werd vorige week na hevige regenval getroffen door overstromingen... Het zuiden van het land is het zwaarst getroffen en het water bedreigt nu ook gebieden in het noorden. De problemen zijn het grootst langs de rivieren de Wisla en de Oder. Bij de stad Wroclaw is de dijk bij de Oder op twee plaatsen doorgebroken. Ook de Wisla is op meerdere plaatsen buiten zijn oevers getreden. De rivier staat op het hoogste peil in 160 jaar. Er is veel mis met het onderhoud aan paardentreders. dat concludeert de BOVAG na een controle tijdens het jaarlijkse Pinksterconcours in Amersfoort. Meer dan de helft van 150 onderzochte trailers vertoont ernstige gebreken. Ruim 60% heeft versleten banden en bij meer dan de helft van de trailers zijn er problemen met de breekkabel. Verder bleek de vloer vaak verrot te zijn. Het weer, het is helder, een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig met in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 18 graden in het noordwesten tot 23 in het zuidoosten.